7 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Informateurs Kamp en Bos aan de slag. Nutsbedrijven vrezen kolentax. En twee ik-Nobelprijzen voor Nederland.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 Bosma heeft gisteravond koningin Beatrix op de hoogte gebracht... van het verloop van het Kamerdebat over de formatie. Hij deed dat telefonisch. De drie grootste elektriciteitsproducenten van Nederland... willen van de kolentax af. Ze hebben de informateurs Kamp en Bos een brandbrief gestuurd. Het gaat om de producenten RWE Essent, GDF en E.ON... In de miljoenennota staat dat elektriciteitsbedrijven weer kolenbelasting moeten betalen... voor het verbranden van kolen om stroom op te wekken. Tot nu toe waren de bedrijven daar juist van vrijgesteld... omdat ze voor de opgewekte elektriciteit ook al energiebelasting betalen. De energiebedrijven spreken van een stap terug... en geloven niet dat door de maatregel de CO2-uitstoot vermindert. Verder vrezen ze dat de maatregel de concurrentiepositie van Nederlandse producenten aantast...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 Sueda liep op 9 september ook al weg. Ze werd slapend teruggevonden op station Amsterdam Centraal. Sueda heeft volgens de politie een verstandelijke beperking... en heeft medicatie nodig.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 Het pand van de Leidse studentenvereniging Minerva gaat voor twee weken dicht, heeft burgemeester Lemfering besloten. In die periode moet het bestuur van Minerva een plan opstellen om het gebouw brandveilig te maken. Aanleiding is een brand die vorige week vrijdag ontstond, dat een aantal leden van de sociëteit vuurwerk had afgestoken in het pand.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 Gemiddeld werd de Eiffeltoren 12 meter kleiner geschat als de afwijking naar links was. Het weer dan nog overwegend bewolkt en in het noorden soms wat regen of motregen. Het wordt een graad of 16. Morgen wisselend bewolkt met een enkele bui. Op zondag vanuit het zuiden meer bewolking en regen. En het wordt dan dit weekend niet warmer dan 15 graden. ANWB Verkeersinformatie. De A28 Amersfoort richting Zwolle is tussen afrit Epen en het harde dicht. Heeft te maken met een aanrijding is een auto over de kop gegaan. Inmiddels staat er drie kilometer file. Verkeer richting Zwolle kan het beste omrijden... vanaf knooppunt hoevenlaken via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de N207 Bergambacht richting Lisse... tussen Rijnzaterwoude en Leimuiden twee kilometer. Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding.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 Macro Bertolli olijfolie, twee flessen voor 7,99 euro. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Volgens de commissie die onderzoek deed naar wetenschapsfraude... moeten universiteiten al het onderzoek doorlichten. Of de universiteiten daarvoor voelen, hoort u zo. Schapen zijn tegenwoordig roofgoed, hele kuddes verdwijnende. En het interieur van de stadhouderskamer is afgestoft. De stoelen staan klaar en de onderhandelingstafel is gepoetst. En dus kan het gaan beginnen. De poging van VVD en PvdA om samen tot een kabinet te komen. Onder leiding van de informateurs Bos en Kamp. Henk Kamp was ook de verkenner. En in die hoedanigheid heeft hij één keer samen met Samsom en Rutte om tafel gezeten. En daar werd volgens Kamp duidelijk dat die twee elkaar vertrouwen. Ja, maar dat, dat, dat heeft iedereen in het land wel kunnen zien. Het zijn mensen die er echt voor zijn gegaan in de verkiezingstijd. Ze hebben allebei ruime steun gekregen. De manier waarop zij de verkiezingsuitslag uitleggen... die wordt eigenlijk breed gedeeld in de Kamer. Dus zij begrijpen wat hun verantwoordelijkheid is en zijn ook... Uh, van plan om dat uh, goed in te vullen. En daar gaan ze nu de komende tijd aan werken. En ik zal daar zelf ook een ondersteunende rol in spelen. Ja, maar voor u is het ook belangrijk of een informatie uh, slaagt of niet. Dus ik neem aan dat u inderdaad wel goed heeft nagedacht. Um, maakt deze klus kans van slagen? Ja, ik denk uh, dat dat kans van slagen maakt. Ik denk ook dat het kans van slagen moet maken. Het is uh, belangrijk dat we snel een kabinet uh, krijgen. Dit is denk ik een uh, goede vertaling van een verkiezingsuitslag. Dus ik zal mij er zeer voor inzetten om dit tot een, uh, het gewenste resultaat te laten leiden.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 Henk Kamp hoorde u en Marcel Bril in Den Haag sprak gisteren met Kamp. Marcel, Goedemorgen. Goedemorgen. Vertrouwen dus, wordt er gezegd. Zie je het ook? Zoals de heren het zien. Nou ja, als je naar ze kijkt, dan zie je zeker wel... dat ze in ieder geval voorlopig vertrouwen in elkaar hebben... Rutte en Samsom. Gisteren bijvoorbeeld in het debat over de verkiezingsuitslag... en het verslag van de Verkennenkamp. kamp. Uh, daar is dat vertrouwen ook niet ingeschaat in dat debat. SP, CDA en D66 probeerden ze wel uit elkaar te spelen... maar de VVD-leider en zijn PvdA-collega gaven geen krimp. SP-leider Roemer, Roemer die, uh, vroeg verbeter aan uh, Samsom... waarom hij heeft gekozen voor Rutte en niet voor een poging waar de SP ook bij betrokken is. Toen gebeurde er iets opvallends, want uh, de VVD-leider stond op... en zei tegen Roemen de SP, uh, dat de SP niet met ons mee mag praten, meneer Roemen. Dat is niet de schuld van de PvdA, maar van de VVD. Dus uh, Rutte nam het op voor Samsom. Ja. Ja, want uh, Rutte heeft inderdaad gezegd... samen met de PvdA en de SP gaan we niet regeren. Hieruit kun je afleiden dat ze goed op één lijn zaten. gingen niet in op vragen over concrete punten... die op tafel komen tijdens de onderhandelingen, wat ze daarmee gaan doen. Uh, nee, zeiden ze, dat is pas iets uh, waar we met z'n zessen over gaan praten... aan die onderhandelingstafel. Ja, het kan verkeren, het kan snel veranderen naar verkiezingen, uh, Marcel. Uh, maar om daar toch even op terug te komen... ze hebben elkaar natuurlijk wel hard aangevallen. Hè, en ze lagen ze zo ver uit elkaar. Ja. Is de euforie niet een beetje voorbarig? Nou ja, als ik daar definitief en het juiste antwoord op zou kunnen geven, heel graag. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen. Want ze zeggen er ook nog steeds wel bij, de mensen die je spreekt... ja, maar inhoudelijk zijn er toch nog wel verschillen. Dat is en blijft natuurlijk zo. Het kan gedurende de gesprekken nog helemaal misgaan. Ook al wil je onderwerpen uitruilen en benadrukt Rutte dat ze elkaar heus wel wat willen gunnen. Maar ja, beide partijen zien in dat dit wel iets is wat ze echt moeten gaan proberen. Want welke alternatieven zijn er dan, hè? Vraag ze dan aan je als je zegt, van, nou ja, ben je niet een beetje te optimistisch... over de uitkomst? Natuurlijk, die alternatieven zijn er wel... maar op dit moment is het niet logisch dat je wat anders gaat proberen. Nederland heeft dringend de behoefte dat de politiek elkaar de hand reikt... zei Samsom gisteren tijdens dat debat. Geen verdeeldheid, maar eenheid, zo vervolgde hij. Ja, en de VVD staat er behoorlijk pragmatisch in. Dit is het meest voor de hand liggend, dus dit moeten we proberen... zeggen de liberalen. Voorlopig blijft bij de VVD en de PvdA het optimisme dat er een kabinet... Het kan komen overheersen. Ze delen de overtuiging dat dit echt geprobeerd moet gaan worden. Zo snel mogelijk ook, maar op een datum wil geen enkele hoofdrol spelen, inzetten. Nee, euh, dan eventjes dat kinderpardon, daar werd gisteren over gesproken... Euh, tijdens het debat, al het eerste debat van de Nieuwe Kamer. Euh, dat is zo'n punt waar PvdA en VVD het oneens over zijn. En toch euh, leidde dat niet tot ruzie, tot oneenigheid. Geeft dat een beetje aan hoe de sfeer is? Ja, ze euh, hebben bedacht dat ze hier gewoon nu nog geen conflict over willen hebben. Waar gaat het nou precies over? Het gaat om euh, minderjarige asielzoekers... die al een hele tijd in Nederland zijn en, zoals het dan genoemd wordt, geworteld zijn. De PvdA heeft een initiatiefwet... In ingediend samen met de ChristenUnie al een tijdje geleden om te voorkomen dat die kinderen worden uitgezet. In een nieuwe Kamer is daar ook een meerderheid voor, behalve dan dat de VVD daartegen is. Maar ze wilden het allebei niet zo hard spelen dat ze nu al voor het oog van de camera lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dus hebben ze een politieke truc bedacht. De PvdA mag instemmen met het voorstel van de ChristenUnie om tijdens de formatie geen kinderen uit te zetten. Dat is dus een tijdelijke oplossing en dat er een definitief besluit uitgenomen wordt aan de onderhandelingstafel. Nou ja, De VVD die kan daarmee leven. Wie weet hebben ze geleerd van 2006. Toen ontstond er wel ergernis toen tussen de PvdA en het CDA. Die uh, waren bezig met het onderhandelen. En daar ging het over het generaal pardon. De PvdA steunde dat tot grote ergernis van gesprekspartner CDA. Het resultaat was veel wantrouwen. En ja, we zeiden het net al, nu willen de hoofdrolspelers juist... vol vertrouwen met de onderhandelingen beginnen. Dus uh, kom je uh, voordat de onderhandelingen beginnen met een compromis... Iets waar ze tijdens de onderhandelingen dan uh, weer uh, niet mee willen komen met compromissen, maar met duidelijke uitspraken. Nou ja goed, in ieder geval is het zo dat na verwachting vandaag het kabinet hier ook nog wel over moet spreken. CDA-minister Leers is hier niet zo heel erg blij, is mijn inschatting, dat er uh, zo'n uh, tijdelijke uitstel komt, een tijdelijke regeling. Uh, want hij is tegen zo'n pardon, maar ja, de Kamer heeft een meerderheid voor deze uitstelmotie. Dus uh, daar heeft ook Leers mee te maken. Dankjewel Marcel Bril over de informatie die zo dadelijk gaat beginnen. Fans van wielrennen Wout Pools die hebben een mooi plekje langs het WK-parcours gevonden. Hoort u zo meer over? Bij de AWB, Jolanda van der Velden met een auto op zijn kop op de A28. Je bent helemaal goed geïnformeerd, Marcel. Ja, ja, ik wel. Ja, ik, ik nu ook, Jij hoor. Nu ook. Ja. Ja. Uh, het gaat om de weg Amersfoort richting Zwolle. Die is voorlopig dicht tussen de afrit Epen en het Harden. Zoals gezegd, daar ging een auto over de kop. Inmiddels vanaf Hardewijk, zo'n drie kilometer file. Verkeer richting Apeldoorn kan het best wel omrijden vanaf knooppunt hoevenlaken. En dat is, uh, ik moet zeggen, richting Zwolle rij je om via Apeldoorn. En dat is al via de A1 en de A50. Goed, Jolanda. Onze verslaggever staat in die file, vandaar dat ik dat weet. Ja, en hij staat helemaal vast. Oh. En hij was op weg naar Westerbork. Maar dat komt wel goed, dankjewel. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. In de zomer van 2011 kwam aan het licht dat hoogleraar Diederik Stapel... jarenlang onderzoeksgegevens had vervalst. Hele wetenschappelijke wereld op zijn kop. Er werd een commissie ingesteld onder leiding van hoogleraar Kees Schuit. moest gaan onderzoeken hoe dit soort praktijken kunnen worden voorkomen. En die aanbevelingen worden vandaag officieel bekendgemaakt. Maar wat de belangrijkste aanbeveling is, is inmiddels al duidelijk geworden. Schuit wil een onderzoek naar aard en omvang van wetenschappelijk wangedrag. En daarvoor moet alles tegen het licht worden gehouden. En onderzoeksinstituties zoals de VSNU zouden dat moeten gaan doen, vereniging van universiteiten. Seibold Noorda is de voorzitter daarvan. Meneer Noorda, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat vindt u van zo'n uitgebreid onderzoek? Zou u dat willen en moeten doen? Nou, de commissie zegt nogal wat meer dan dat. Ja, uh, daar de komen we zo op. Uh, die stellen heel veel verstandige dingen voor. En wat het onderzoek betreft, daarvan zeggen ze, gaan jullie nou Academie, NBO, VSNU, eens dus daarover praten, zo'n dus onderzoek aanpakken? Um, ik ga daar, uh, we gaan daar natuurlijk over praten, maar ik ben niet zo'n voorstander om nou een geweldig historisch onderzoek te doen. Ik vind de rest van de adviezen van de commissie eigenlijk belangwekkender, namelijk gericht op de toekomst, gericht op de praktijk van de wetenschappers, gericht op de opleiding van jonge wetenschappers, om ervoor te zorgen dat in allerlei soorten wetenschap, ...in tegenhandelen, goed omgaan met je gegevens, veel hoger op de ranglijst staat. Ja, maar meneer Schuit zegt, ja, we hebben het steeds over het topje van de ijsberg... ...maar niemand weet wat er onder dat topje zit en dat moet eens duidelijk worden. Vindt u dat niet terecht? Nou, ik vind het al helemaal verkeerd om over een ijsberg te praten. Kijk, als je over het topje van de ijsberg praat, zeg je dat wat ik zie is 1 negende van wat er is... Uh, en dat is nog maar zeer de vraag. Uh, de ja. verschillen tussen vakgebieden... Maar ja, vakgebieden... Dat, dat wil hij graag weten en daarvoor moet u dan onderzoek doen. Jawel, maar er zaten verschillende mensen in die commissie van verschillende vakgebieden. En de commissie zegt zelf ook, de verschillen tussen de vakgebieden zijn heel groot. Als ik jurist ben en ik doe onderzoek naar de verschillende Europese rechtssystemen op het gebied van mensenrechten, dan is over mijn data geen enkele discussie. Datzelfde uh, ligt zo bij een historicus die vaste archieven bestudeert. Uh, er zijn... ...onderzoekers die met experimentele data werken of met interviewdata... ...daar liggen die gegevenskwesties uh, ingewikkelder. Ja. Uh, dus daar moet je een groot verschil tussen maken. Dus en... u wil wel onderzoek doen, maar, maar beperkt? Niet naar dingen waar eigenlijk geen twijfel over is? Nee, we willen ons concentreren op die uh, gebieden waar we zeggen... Van, ...nou, daar is het meest delicaat. Ja. Uh, daar zouden we ons eens goed in moeten buigen... ...en niet al die honderdduizenden onderzoekingen nagaan. Ik geloof niet dat dat goed besteden energie ja. is. is. Is het ook niet doenlijk? Dit lijkt mij in de praktijk niet doenlijk. Uh, wat wel doenlijk is en wat uh, ik ongelooflijk veel belangrijker vind... is dat uh, op basis van dit rapport iedere onderzoeksgroep in Nederland... ieder onderzoeksinstituut in het komende half jaar... bij zichzelf te raden gaat en zegt... hebben wij in onze groep, in ons instituut de zaken goed voor elkaar... zijn wij ten opzichte van elkaar helder over de gegevensverzameling... zijn wij ten opzichte van onze collega's in de wereld... als wij onze resultaten publiceren... Helder over de dataverzamelingen zijn die toegankelijk, zijn die controleerbaar. Ja. Uh, en op, dat, uh, op de basis van dat soort uh, zelfreiniging, zelfonderzoek zijn wij een lerende organisatie ja. die ook van fouten die vorig jaar aan het licht zijn gekomen blijken te kunnen leren. Goed, dat, dat, dat wat betreft het beleid. En dan wat betreft, u gaf het net zelf al even aan, de, wet, de, de individuele wetenschapper, de jonge wetenschapper. Die moet duidelijk worden gemaakt hoe die moet opereren. Schuit noemt dat ook um, ja, eigenlijk een eenzaam beroep. Hè? Dat de kans groot is dat er maar wat aangerommeld wordt. Beetje solistisch aan de gang gaan. Wat, wat zou u daaraan willen doen? Nou, hij zegt als je uh, solistisch werkt dan is dat extra riskant. De meeste onderzoekers werken overigens in teams. Maar de belangrijkste aanbeveling is dat we meteen vanaf het begin... als jonge onderzoekers beginnen aan hun promotieonderzoek... heel erg duidelijk maken wat de norm is... en dat daar ook in onderzoeksgroepen onderling volledige helderheid en transparantie over bestaat. Dat is nu niet? Dat is niet altijd het geval. En bovendien, kijk, als er zo'n schending aan het licht komt zoals vorig jaar dat fungeert toch als een waarschuwing, als een wake-up call. Ik heb toen gezegd dat is een, een schip op het strand is een baken in zee... Uh, dat is een waarschuwing om nog eens even heel goed te kijken of het goed gaat. Want als het één keer fout gegaan is, kan het ook twee keer fout gaan. Het was een bizar en uitzonderlijk geval. Het geval dat vorig jaar aan het licht is gekomen. Maar dat betekent niet dat het overal verder maar uh, met de ogen dicht uh, goed verder loopt. Wij moeten er dus uh, attent op zijn dat nieuwe generaties onderzoekers en werkende onderzoeksinstituten... extra scherp met de integriteitsvragen omgaan. Ja. Seibelt Noordaar, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Dank u wel. Graag gedaan. En Remmers, die is onderweg in het land. En inmiddels tussen de schapen, zoals ik hoor. Deze ja. zijn er nog, Mino. Ja, dit zijn er nog. Dit is nog een koppeltje, heet het. Hè? Ik zou zeggen een kudde, maar u zegt koppeltje de hele tijd. Ja, wij spreken hier inderdaad over een koppeltje lammen en een koppeltje schapen. Zou u ze altijd herkennen? Ja, ik, als, de, als deze schapen ergens, ergens opduiken, dan kan ik op, op een vrij grote afstand met zekerheid vaststellen of dat ze van mij of niet van mij zijn. Ja, dat kan ik wel. Jos Verhulst is een van de grotere schapenboeren in Nederland. En uh, vorige week zijn er 200 schapen gestolen. En dat is al op veel meer plaatsen gebeurd. Niet alleen in Brabant, maar vooral ook hier in de Bommelerwaard... rivierengebied langs de Maas. Is het, waarom langs de Maas? Zijn het hele goede schapen of zo? Nou, deze kwaliteit die hier gestolen is, is duidelijk een, een Tesselslam. lam. En dat is een van de betere lammen in Nederland. Maar ik denk ook dat het uh, duidelijk met, uh, met toeval te maken heeft, denk ik. Ja. Boer Jos loopt met een soort oranje. Ja, het lijkt. In de verte lijkt het op een soort elektrische heggeschaar. Maar dit, wat doet dit apparaat? Misschien moeten we het eventjes uh, uitproberen. Kijk wat, er zit een sensor aan. Dit, dit apparaat uh, registreert de chip die in het oor van het schaap zit. Oh ja. Ik zal dit even demonstreren. Ik zal hier enkele nummers in mijn apparatuur opnemen. Ja. Ik zal het ook laten horen het apparaat kan. Ja, dan registreert hij dus die... Want ze hebben allemaal zo'n twee merken in hun oor zitten. Dat zijn professionals geweest. Ze hebben precies geweten op welk perceel ze s'nachts... Uh, die beesten moesten hebben. Welke ze moesten hebben, want ze hebben ook de beste meegenomen. Ja. Ik, ze hadden daar de mogelijkheid om uh, andere koppelslammeren uh, mee te nemen. Maar ze hebben duidelijk gekozen voor, uh, voor het betere koppel. En niemand die het ziet, hè, want ja, de waard aan de Maas. De, het is, ja... U hebt, er, u hebt er wel schrikdraad op staan, maar er is natuurlijk geen camera's, niks. Nee, nee, nee. die mogelijkheden zijn voor ons uh, uh, gewoon helemaal beperkt. Wij hebben geen mogelijkheden om die perceelen af te sluiten. Op het perceel waar hier uh, anderhalve kilometer verder was... ook vijftig schapen hebben gestolen in diezelfde nacht. Er hong een groot hangslot aan het hek en daar hebben ze geforceerd. Dus nou, het zijn professionals geweest die ook weten... want ik hoef maar één stap dichterbij en dus ze vluchten meteen weg... Ja, inderdaad. Er zijn echt mensen zijn geweest die van de hoed aan de rand hebben geweten. Maar u hebt inmiddels ook al heel veel tips gehad. U bent zelfs naar Friesland gereden. Ja, wij hebben best uh, vanuit heel Nederland duidelijk wat tips gekregen. er iemand van hier is s'nachts uh, iets gelost of zo? Ja, ja, ja. Er, zijn, uh, er zijn tips die duidelijk uh, door de recherche en, uh, en aanverwanten naar getrokken worden. Maar er zijn... U hebt het stad en land afgereden vorige week? Ja, ik ben uh, duidelijk in heel Nederland enkele schapen geweest te bezoeken... om te kijken van uh, ja, waar iets opvallends gebeurd was. Zijn het mijn schapen? En dan ziet u het? U komt langs het weiland waar ze staan en dan... Ja, voor mij is het vrij makkelijk om... Uh, of gelijk vaststellen of dat het mijn schapen zijn zonder dat ik een oormerk gezien heb. Uh, en, uh, en, en dat is duidelijk het geval geweest, ook in deze. Ik heb niks kunnen vinden. En er is schrik onder de schapenhouders in Nederland, heb ik begrepen. U bent van de week naar de veemarkt geweest in Bunnik. Ja, er is duidelijk uh, de vraag die uh, de meeste schapenhouders zich op dit moment stellen is, wanneer ben ik aan de beurt? En uh, ja, dit is in Nederland op zo'n grote schaal, is nog nooit vertoond... Maar als dat uh, trend geworden en er worden her en der van die aantal de schapen gestolen... dan zal dat toch voor de schaaphouderij in Nederland... die toch jaarlijks al duidelijk aan het krimpen is... toch wel een, een, redelijk, uh, een redelijke moeilijke situatie gaan ontstaan. Het is een mysterieuze zaak waar we het straks nog over gaan hebben... met Nico Verduin, hij is voorzitter van de schaaphouderij van LTO Nederland. Deze zijn er gelukkig nog. Ja. 18 hebben ze laten staan. Goed oppassen. Maar nog even over de grote schapenroof vanochtend. In Limburg zijn duizenden wielerfans al dagen op zoek naar de beste plek bij het WK wielrennen. De Wout Pools fanclub heeft al een plek gevonden. Op de Bemelerberg staat de molen en bij die molen wordt vandaag het Wout fip center ingericht. Joris van der Kerkhof ging langs bij de fans. De man van het Limburgs landschap. Hij staat heel hoog op het plateau van Margraten en van heinde en ver zie je die molen. En de voorzitter van de Wout Pools fanclub. En je ziet ze echt van een paar honderd meter afstand aankomen. Dat is natuurlijk mooi. Dit is, dit is een plek een paar kilometer voor de Kouwberg en voor de finale. Dus ik, wij denken, wij gaan er eigenlijk vanuit dat hier, hier gaat het gebeuren. Let op, bij Gashuis, bij onze molen, de van molen Op die molen wordt nog iets gehangen. Dat ligt hier al klaar. Ja, dat zijn de, de, de banieren van de Wild fanclub. Je moet natuurlijk, als je een fanclub hebt, moet je overal goed herkenbaar zijn. Maar u bent van een afstand ook al herkenbaar. Rood jasje, rode broek, enorm blauwe bril. ja. Ja, wat wil je? je en dan het... ook nog een oom van Wout Poels zijn. Ja, we hebben gezegd, we gaan Wout Poels steunen in goede en slechte tijden. Nou ja, dat bewijzen we nu wel weer. We dachten allemaal, het jonge, jonge, dit is echt het einde van de jongen. Hij krabbelt op en uh, waarschijnlijk uh, gaat er vandaag of morgen het laatste buisje uit zijn nier. En kan hij vanaf volgende week uh, langzaam zeker op de fiets. En dan zit hij hier wel, ja. gewoon te kijken... Na al die collega's van hem die voorbij komen. Ik heb hem een tijdje terug op televisie gezien. Toen zei hij van die ronde van Spanje. Dat ga ik niet volgen. Dat kan ik niet. Dat lukt me niet. Waarom lukt dit dan wel? Dat doet hij voor, voor de fanclub. Voor de fans. Uh, ik denk dat Wout... Uh, of hij of echt met plezier zit te kijken zondag... Ik weet het niet. Dat is, uh, dat is moeilijk in te schatten. Maar hij gaat... Uh, toen wij zeiden van Wout, je bent uh, nu gewond. Je fietst niet meer bij de WK. Wat moeten we doen met onze Wout Poets vip -centrum? En zegt hij, ga maar door. En kun je erbij zijn? Ja, dat ligt een beetje aan mijn gezondheid. Maar als het een beetje lukt, ben ik erbij. En, nou, hij is erbij, en zijn broer is erbij, en zijn moeder is erbij. Zijn vriendin is erbij, dat wordt een groot feest. Maar alleen voor jullie, als mensen van buiten willen komen? Nee, het is, het is een besloten feest. Het kan niet anders. Dat moet, dat is zo geregeld met alle vergunningen rondom het circuit. Uh, het zou ook een beetje chaos worden als maar iedereen binnen kan vliegen. Uh, we hebben hier ook eten en drinken voor onze fans... En voor woud, natuurlijk. En, uh, nou ja, we moeten een beetje de beperking houden. Het is een besloten feest. Maar wel een mooi feest. En in uw molen? En die draait dan? Ja, zeker. We gaan uiteraard de molen laten draaien. Zoals het ook hoort. Een molen moet draaien. Maar deze, met zo'n spektakel moet natuurlijk de molen toch ook een, een markant punt zijn. Dat moet gaan draaien. Het is sport, zonder en cultuur. Uh, de fans krijgen van de molen naar rondleiding zonleiding in de molen. Uh, we kunnen ze iets vertellen over het plateau van, uh, van Maagraten. Er is veel over te vertellen. Ik denk dat de meeste jongeren dat helemaal niet meer weten. En dat is natuurlijk wel leuk. Dat je sport en cultuur kunt uh, combineren. En uh, voor de mensen die het topografisch niet helemaal op orde hebben. Jullie zijn niet van hier, hè? Voor jullie is het ook een uitje. Nou, wij zijn niet van hier in die zin. Wij zijn wel van Limburg natuurlijk. Maar wij komen uit Noord-Limburg. En we zitten nu in Zuid-Limburg. Nou, heel mag... anders. Ja, dat, de cultuur mag anders zijn. Je praat hier raar. Ja, maar als wij het laat praten, dan verstelt ook niemand het. Nee, inderdaad. Dan verstaat uh, niemand het. Maar u gaat uit van een prachtige dag. Het, het gaat een feest worden. De hele Tour de France... Of de Tour de France, zeg ik. Het, het WK-wielerrein... Ja, ik helemaal vol van die Tour waar Wout gevallen is natuurlijk. Uh, maar het wk wielrennen is natuurlijk een wereldevenement. En u lacht die prutsers die daar maar een beetje langs de kant zitten... met de campers, lacht u nu een beetje uit. Want u zit hier op de mooiste plek. Die je maar kunt voorstellen. Ja, ik denk dat wij op, op het circuit een van de mooiste plekken hebben. Ik, ben, ik ken de Kouwburg ken ik hem van, van, berg, van binnen en van buiten. Daar heb ik vaak gestaan, zes dik en geen wielrennen gezien. Nou, hier zien we ze allemaal, stuk voor stuk voorbij komen. En dan zien jullie wie winnen? Ja, nou dat weet ik niet. Maar ik denk dat, uh, dat uh, wij gaan uh, gokken op Schilbeer, Onze Belgische vriend, die gaat, uh, gaat scoren. Ja, waar woont u ook alweer? Ja, moet eruit komen een keer. Hè? Ja, ik woon in België, in Balen... Dus dan wint bonen, denkt u. Ja, daar hoop ik toch ook een klein beetje op natuurlijk, op onze dorpsgenoot. En al die mensen die het dan zien, van bovenuit de lucht... of als de camera's hier voorbij komen rijden... weet dat je er volgende keer bij kan zijn... als je lid wordt van de Woutpools Fan Club. Helemaal. Klopt. Een mooie dag. Dank je wel.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 Nutsbedrijven vrezen kolentax en informateurs Kamp en Bos vandaag aan de slag. Het is 1 over half 8, ik ben Mark Visser, goedemorgen. De drie grootste energieproducenten van Nederland willen af van de kolentax. Het gaat om RWE Essent, GDF en Eon. Ze hebben de informateurs Kamp en Bos een brandbrief gestuurd... In de miljoenennota staat dat elektriciteitsbedrijven weer kolenbelasting moeten betalen. Voor de elektriciteit die is opgewekt door het verbranden van kolen. Tot nu toe hoefde dat niet, omdat ze ook al energiebelasting betalen. De informateurs Kamp en Bos gaan vandaag aan de slag. Vanmiddag ontvangen ze in het gebouw van de Tweede Kamer de VVD-onderhandelaars Rutte en Blok. En de PvdA-onderhandelaars Samsom en Dijsselbloem. Kamp heeft er vertrouwen in.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 De enkelband wordt te weinig ingezet om delinquenten in de gaten te houden, zegt de directeur van Genep van Reclassering Nederland in de Volkskrant. Daardoor zijn de kosten om gevangenen te huisvesten onnodig hoog, zegt hij. Volgens Van Genep zijn rechters en officieren niet met de enkelband vertrouwd en ook zouden rechters een enkelband een te lichte straf vinden, terwijl uit tests zou blijken dat de beperking en psychische druk groot zijn. Het meisje van 16 uit Rotterdam dat anderhalve week geleden werd gevonden na een Amber Alert is opnieuw verdwenen. Ze vertrok gisteren boos uit het huis van haar ouders en is sinds die tijd spoorloos. Rotterdamse politie is een burgernetactie gestart, maar ditmaal is er geen Amber Alert verstuurd. Het meisje heeft volgens de politie een verstandelijke beperking.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 Op de Universiteit van Harvard zijn de Eek-Nobelprijzen uitgereikt. En die worden uitgereikt aan, onderzoekers, aan onderzoeken waar je om moet lachen... maar die je ook aan het denken zetten. Wetenschappers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam... wonnen de psychologieprijs met een onderzoek over de Eiffeltoren. Als je die bekijkt terwijl je hoofd naar links is gedraaid... lijkt de beroemde toren kleiner, bleek uit het onderzoek. Jurielid Kees moeilijker, legt uit waarom dit onderzoek won. Daarmee hebben ze eigenlijk aangetoond dat de lichaamshouding de invloed hoe wij mensen hoeveelheden, eenheden kunnen schatten. Er werd altijd van gedacht dat dat uh, zuiver te maken had met, uh, nou, met de hersenen. Het blijkt dus nu dus ook dat je lichaamshouding daarmee te maken heeft. De prijs voor biologie ging ook naar een Nederlander. Bioloog Frans de Waal kreeg de EC-Nobel voor zijn ontdekking... dat chimpansees soortgenoten kunnen herkennen aan foto's van hun achterwerk. Op een gala rond het Nederlandse lied in Den Bos zijn de Buma NL Awards uitgereikt. De prijzen voor Nederlandse muzici en auteurs. Jan Smit won er twee, de Troskompas Euvre Award. En hij werd ook uitgeroepen tot beste zanger. En de beste Nederlandse zangeres is volgens Buma NL Glennis Grace. Frans Bauer kreeg de prijs voor de beste entertainer van Nederland. Je ziet gewoon dat het Nederlands lied leeft. En dat leeft in alle lagen van de bevolking. En uh, ja, het is gewoon heel mooi om dat zeker op zo'n dag als vandaag ook uh, te kunnen zien. Een prachtige prijs mag ik ophalen. Dat is ook gelijk de allermooiste. De SENA Award. Dus ja, het is toch wel iets unieks vind ik wel. En de prijs voor beste groep ging net als vorig jaar naar het duo Nick en Simon. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk een klein beetje regen of motregen.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 De temperatuur dat naar een graad voor 8. Morgen, zaterdag, zijn er stapelwolken. Met vooral in de middag felle opklaringen. Vooral het noorden maakt kans op een bui. En bij een matige noordwestenwind wordt het hoog uit 16 of 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Goed nieuws over de A28 Amersfoort richting Zwolle. De weg was even dicht na een aanrijding. Alle reisschokken zijn weer open. Tussen Afrit Elspet en Afrit Epen nog wel 2 kilometer.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 Uh, want daar zijn verkiezingen. Het is een verkiezingsfilmpje. En dat is naar buiten gekomen. En in dat filmpje wordt Nederland te kakken gezet. Een Hollander en een Antwerpenaar staan aan de Schelde. Ik kan je wel vertellen, Mark. Als jullie zo door blijven gaan met het gezeur... dan gaat ze straks in Den Haag misschien beslissen... om de Schelde weer af te sluiten. En het is gedaan met Haaltje spelen. Ja. Hoe is het hier eigenlijk? Uh. Nou, er raakt duidelijk iemand te water. Correspondent in België, Joris van Poppel. Uh, Joris, wat zie je op dat filmpje? Je ziet het mooie Antwerpen liggen. De Schelde. En daar staat de havenwethouder van Antwerpen, Mark, Mark van Peel. Die staat een beetje zijn stad te bewonderen. En dan komt die man die je hoorde, een Hollander. Een acteur natuurlijk, typische Hollander. Die komt nou ja, uh, uh, een beetje lachen met de Antwerpenaren eerst. Hij heeft het over gezellige stadje en uh, zo'n leuk middeleeuws haventje. Daar alle clichés die ze in Antwerpen over Hollanders hebben... die komen in die acteur naar boven. Uh, en uiteindelijk komt hij dan ook met zo'n zo dreigement. Het gaat allemaal over de Hetwiegenpolder natuurlijk... en over het verdiepen van de Schelden. Uh, uh, en zegt die, uh, die acteur, dus die Hollanders, die zegt dus straks... als je niet oppast, gaan we zelfs de Schelden afsluiten. En wat doet de havenwethouder... Uh, heel rustig, hij uh, geeft de, uh, de, de, de acteur, de Hollander, een klein duwtje... en hop, mikt hem in de schelden. Nou ja, dat is op zich wel een vrij duidelijk statement van deze havenwethouder. Ja, dat hoorden we dus uh, duidelijk, dat hij in het water uh, terechtkwam. En, en die havenwethouder, wat is dat voor man? Ja, dat, ik, ik heb hem een paar keer gesproken, het is dus op zich een hele bedeesde man... Die, die altijd wel uh, redelijk kordaat uh, is geweest naar Nederland toe. Kijk, de, de, hij vindt de Antwerpse haven uh, vindt het, uh, een groot probleem... dat Nederland zo en zo treuzelt met het uh, verdiepen, uitbaggeren van... Uh, van de Westerschelde. Dat is een groot probleem voor de, voor de Antwerpse haven natuurlijk. Nou, deze man reageert er altijd wel kritisch op. Zet Nederland wel een beetje onder druk. Maar nog nooit op deze manier natuurlijk. Het, het zou ermee te maken kunnen hebben... dat over drie weken zijn er hier gemeenteraadsverkiezingen. Uh, deze man uh, staat op de stadslijst van de burgemeester. En die lijst doet het in de peilingen niet uh, heel erg goed. Dus ik denk wel dat hij een beetje aandacht kan gebruiken. En nou ja, daar gebruikt of daar misbruikt hij de Hollanders voor. Ja. En dat heeft dan tot dit... Uh opmerkelijke filmpje geleid. Is daar al op gereageerd? Nou, ik heb gisteren een beetje rondgebeld om te kijken... of ik nog wat, wat politieke reacties hier zou kunnen krijgen in Antwerpen. Maar opmerkelijk, niemand wil reageren. Ik, ik vrees dat de meeste politici in Antwerpen... het eigenlijk wel eens zijn met dit filmpje. Dat ze toch wel graag de Nederlanders het liefst de schelde in zouden dumpen. Al is het qua stijl is het nogal, uh, nogal fors natuurlijk, dit filmpje... Um, ik ga vandaag ook in Antwerpen kijken. Ik ga deze havenwethouder uh, ondervragen om te kijken... wat hij er nu eigenlijk precies mee bedoelde. En nou ja, misschien dat ik nog andere, um, andere reacties tegenkom. Maar ja, ik, veel Antwerpenaren zullen denken... een Hollander in de Schelde, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Mm, nou, we horen het uh, graag van je, Joris. Wat oh. jij nog in Antwerpen te weten komt over dat filmpje. Gaan we naar de sport. Tom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, dat was geen goede avond voor het Nederlands voetbal gisteravond. Nee, wat nee. ging er mis bij PSV? Ja, wat ging er mis? Wat gaat er allemaal mis bij ja, PSV? Het lek is, het is nog bijzonder. niet boven. bijzonder. Nee, het lek is totaal niet boven. Ze hadden de keeper vervangen in dit geval. Mocht Waterman keeper Achterin uh, was Bouma geblesseerd. Er speelde de Rijk voor. Die maakte een enorme fout. Waardoor Njepar uh, Njepar Pretovsk, lekker om nog één keer uit te spreken, maar snel op uh, edel voorsprong kwam. Um, Hutchinson, eigen goal, 2-0 maakte het allemaal nog erger. Maar wat je met name ziet bij PSV, ook bij de wissels die erin komen, de sfeer is daar al in hele korte tijd um, ja, niet goed. Je ziet mensen met hele bedrukte gezichten en in dat soort sferen gaan mensen ook grote persoonlijke fouten maken. En natuurlijk kan je in afloop zeggen het kwam door twee fouten, maar PSV straalt heel weinig uit op dit moment. En zo vroeg in het seizoen ja, zal advocaat al, al, al zijn ervaring in moeten zetten om uh, dit proces al in een vroegtijdig stadium te keren. Want het is natuurlijk niet van dit jaar, het is al van de afgelopen jaren. Men dacht het lekker een beetje boven te hebben met wat aankopen erbij. Maar daar lijkt het vooralsnog niet op. is natuurlijk nog niet zo heel veel aan de hand in deze pool. Maar PSV staat gelijk onder druk in de volgende wedstrijd tegen Napoli. En uh, ja, het had uh, wat dat betreft ook niet zo'n hele grote opponent gisteravond. Maar het was toch uh, te sterk voor PSV. En toen ja. gingen we naar Twente kijken. Toen ja. dachten we, nou, nou dat komt was leuk. alles nog een beetje goed. Nou, en dat, dat ging ook dat gewoon ging ook goed. goed. 1-0, ja. en toen werd het 2-0. En je dacht eigenlijk, nou, die wedstrijd is binnen. En dan komt dat beroemde verhaal van Duitsers. Maar dat wil ik hier niet houden, want Twente zelf eh, liet de teugels een beetje vieren. Kreeg natuurlijk een wat ongelukkige tegenkool. En was toen eigenlijk eh, te laat om nog te reageren. Twente <coughs> heeft die wedstrijd gewoon een beetje laten lopen, wat mij betreft, na een uur. En dat mag je nooit, nooit doen op dit niveau. Werd nog 2-2. Kreeg een enorme kans overigens nog Twente. Daarna, met name Castanjos, de, de nieuwe spits, mist wel heel veel op dit moment. Twente had deze wedstrijd echt moeten winnen. Is ook geen ramp. Maar ook zij zullen toch met een wat vervelender gevoel... en met name Wiskorov, die zijn derde eigen goal op Europees niveau maakte... ja, zullen toch met een wat katerig gevoel uiteindelijk de kleedkamer hebben opgezocht. Dus het is geen mooi weekje. We hebben al zo weinig clubs. Eén puntje in drie wedstrijden in Europa gehaald. Marcel, ja. meer, meer kunnen we er niet voor maken. Ik vond het echt slemmielig van Twente. Ja, heel zo, zo ga ja. je dan toch nog 2-2 ja. tegen 96. Nou ja, goed, dan het WK wielrennen. Is er nog zicht op Nederlands uh, succes? Nou ja, natuurlijk altijd. Als er een vrouwenkoers is en Marjan Vos staat aan de start. Ja. Dus daar uh, hopen we op. Vijf keer tweede. Ze heeft overigens zelf een beetje getemperd. Gezegd: het hoogtepunt van dit seizoen, dat waren toch echt de Olympische Spelen. Maar goed, Vos en thuis, et cetera. Dat is altijd. Bij de mannen willen we zo graag. We, we figureren echt al jaren. We hebben nu vier kopmannen benoemd: Terpstra, Gezing, Mollema, Boom. Allemaal goede renners. Hoe zwaar is dat parcours? Daar is wat discussie over. De Spanjaarden bijvoorbeeld vinden het uiteindelijk niet zwaar genoeg... zeggen ze, om een echte grote scheiding aan te brengen. We zien veel Nederlanders die goed kunnen meerijden... in de slotfase vaak tekort komen. Terpstra is erg goed dit seizoen. Um, we gaan het zien. Gilbert, Berg, er zullen heel veel Belgen komen. En Gilbert wordt wel door veel mensen getipt. Uh, dat, laten we hopen dat we na dit weekend nou eens niet zeggen... we hebben goed meegereden en in het einde kwamen we iets tekort. Maar laten we hopen dat er een Nederlander hier thuis... Keer de op, Dat er eentje nog echt, echt bij zit in de aller, allerlaatste fase. Maar misschien is hoop uh, groter dan de realiteit. Maar Terpstra is een man waar ik wel een klein beetje van mijn geld op zou durven zetten. Tom, dat wordt een mooi sportweekend. Het zou kunnen. Ja, Hartelijk dank. Tot maandag. Straks dan hoort u over dure medicijnen... en het college voor zorgverzekeringen. Want dat start namelijk hoorzittingen over die medicijnen. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Drie files, Marcel, eentje op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Knopen Terbrechtseplein en Knopen de Ridderkerk 3 kilometer. Op de Van Brienenoordbrug is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. De nasleep van de aanrijding op de A28 Amersfoort richting Zolle. Bij de af Epen nog 3 kilometer. De aanrijding ook op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkem en Knopen Grijzoord... Drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, de hoorzitting die het College voor Zorgverzekeringen houdt... over de toekomst van de geneesmiddelen voor de ziektes van pompen en fabrie... begint om 11 uur. En dan mogen artsen, wetenschappers en patiënten vertellen... wat ze vinden van het advies van het CVZ. Namelijk om medicijnen voorlopig nog wel te vergoeden... maar dat bij nieuwe patiënten niet meer te doen. Ik praat er alvast over met hoogleraar Gezondheidseconomie... aan de Universiteit Maastricht, Wim Groot. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou u zeggen als u daar zou mogen spreken op die hoorzitting? Nou, ik zou er bij het CVZ op aandringen om uh, niet zoals ze nu voorstellen: alle oude gevallen uh, wel blijven vergoeden, maar nieuwe gevallen niet. Maar dat op individuele basis uh, te, uh, te gaan beoordelen. Kijk, wat het CVZ constateert is dat gemiddeld genomen voor een bepaalde groep patiënten uh, het niet werkzaam is. Maar ze kan niet duidelijk aantonen dat ook voor individuele gevallen. Uh, dat niet is. Hè. Je kan zeggen, voor binnen een groep is het de overgrote deel werkt het niet. Maar er kunnen mensen tussen zitten waar het wel voor werkt. Ja. Dus mijn voorstel zou zijn, van, uh, ge geef het aan alle patiënten op een, zeg, een experimentele basis. En als het na het verloop van tijd niet werkt, uh, zet het dan stop. En uh, voor de patiënten waarvoor het wel werkt, blijf het dan gewoon behandelen. Ja. Nou, dat klinkt heel logisch, meneer Groot. Waarom gebeurt dat niet? Nou, oh. ik denk dat het... Ik denk dat het een beetje aan de regels uh, ligt. Uh, uh, het het CVZ geeft natuurlijk een algemeen advies, hè, wel of niet uh, vergoeden. Uh, en daartussen zit eigenlijk op dit moment uh, uh, niets. Um, en het, het advies is op basis van ja, uh, een beleidsregel. En als je doet wat ik zou voorstellen, dan ligt het natuurlijk veel meer aan de behandelaar. Die moet beoordelen of het wel of niet aanslaat, die uh, behandeling. Ja. En of de behandeling dus wel of niet voortgezet moet worden. Nou, is het natuurlijk wel zo, meneer Groot, dat uh, artsen het eerst zullen moeten proberen bij die patiënten. Uh, u, u geeft het al aan, bij sommigen werkt het wel. Ik ga straks ook praten met Johan Bakker, die gaat ook spreken tijdens die hoorzittingen. Voor hem is het, is het zeer behulpzaam, maar hij kan daar niet buiten. Je moet natuurlijk bij iedereen het eerst wel proberen of het werkt. Moet, moet je dat dan wel vergoeden? Ja, dat zou je dan denk ik wel moeten vergoeden. Kijk, we moeten voorstellen als ik met, met hoofdpijn bij mijn arts kom en ik krijg een pilletje en na twee weken is het niet, niet, uh, de hoofdpijn niet verdwenen. Dan zegt de arts ook, nou dan stoppen we maar met deze pillen. Uh, ja. en, en, en zoiets zou je denk ik ook met in dit geval moeten doen. Je probeert het een tijdje, werkt het wel, dan blijf je doorbehandelen, werkt het niet, dan stop je ermee. Ja, ik blijf het toch raar vinden dat dat op het ogenblik in de praktijk niet gebeurt. Ja, dat is wat merkwaardig, maar dat is, dat is denk ik een gevolg van het feit dat wij eh, euh, zeggen van de, het CVZ euh, adviseert de minister en de minister bepaalt voor de hele groep of het wel of niet uh, kijk, uh, uh, vergoed wordt. De minister kan natuurlijk niet in individuele gevallen een beoordeling of een, euh, of een beslissing nemen. Um, in, in, wat ik voorstel, legt de beslissingsbevoegdheid veel meer bij de arts dan bij de minister. Ja... Um... De keuze die CVZ nu maakt, of het advies, het conceptadvies wat ze nu geven, is er, ja, de bestaande gevallen, dat laten we dan zomaar de nieuwe patiënten niet meer. Valt dat overeind te houden? Want als dat mensen met dezelfde diagnose is, dan kan dat toch niet? Ja, ja, dat, dat is, ja ik, ik vind dat inderdaad een soort uh, halfbakken compromis. Uh, in het eerste concept stond natuurlijk gewoon helemaal stoppen. Uh, voor, voor, ja. uh, voor bepaalde groepen uh, patiënten. Ja, nu zijn ze natuurlijk ook wel onder druk van de publieke opinie... en, en, en de commotie die dit veroorzaakt heeft. Ja, is dat zorgen dus van, nou ja, dan de bestaande gevallen blijven maar uh, vergoeden... maar de nieuwe gevallen gaan we streng optreden. Ja, uh, uh, vindt u dat de, uh, de politiek zich er ook over uit zou moeten laten... Op, op wanneer je medicijnen vergoedt? Nou, ongetwijfeld zal de politiek zich erover uitlaten. Uh, maar misschien moet je toch nog eens dit systeem tegen het licht houden. We hebben een systeem waarbij... Uh, kosteneffectiviteit een rol speelt bij uh, de vergoeding van geneesmiddelen. Uh, dat, uh, uh, da daar krijg je dus al die discussies mee over wat is een leven waard. Ja. Um, en, ja. je, en je ziet dus dat die discussies heel moeizaam zijn... Uh, en dat het ook heel moeilijk is om een grens te bepalen... Uh, voor, uh, voor wat kosteneffectief is en wat niet. Je zou je misschien toch eens moeten afvragen of je van dat systeem niet zou moeten afstappen... Uh, en een andere manier moet uh, uh, introduceren om te bepalen of iets voor vergoeding en aanmerking komt. Goed. Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Hartelijk dank.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 And all the right places Big hey girls, you are beautiful was my braces Water in a hole with the girls around and curves in all the right places ah! Big girls you are beautiful ah! Big girls you are beautiful ah! Big girls you are beautiful, ah! big, girls, you are beautiful. Ah! big girls you are beautiful Get yourself to the butterfly lounge Find yourself a big lady Big boy come on around and they'll be calling you Mika hoort u met Big Girl, You Are Beautiful. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. En hier is Marjan Koekoek. Inwoners van een groot aantal Mooi, gemeenten in Midden-Nederland... kunnen de komende jaren tientallen boorputten van de gasindustrie... in hun achtertuin verwachten. Dat blijkt uit de vergunningsaanvraag voor het opsporen van gas... door het Amerikaanse bedrijf BNK Petroleum... in het bezit van de Telegraaf. Amerikanen verwachten dat onder het gooi, natuurgebied de Veluwe en rivierengebied in Gelderland veel te verdienen valt, omdat er schaliegas te vinden is. Tot voor kort werd schaliegas als onwinbaar beschouwd, maar inmiddels zijn er omstreden technieken met chemicaliën om de diepe ondergrond te kraken en zo bij het gas te komen. Dit tot grote onrust van drinkwaterbedrijven. Het jaarlijks onderzoek van externe accountants naar de kosten van het Koninklijk Huis blijft geheim. Premier Rutte wil deze informatie niet openbaar maken. Dat blijkt uit een beslissing van het ministerie van Algemene Zaken na een verzoek van RTL Nieuws om openbaarmaking van deze stukken op grond van de wet openbaarheid van bestuur. Jaarlijks onderzoekt een accountant of de declaraties van het de Koninklijk huis volgens de regels verlopen. RTL Nieuws vroeg de rapportages op om te onderzoeken of sinds de ophef over de groene draak, de vliegreizen van de Oranjes, de verantwoording over de gemaakte kosten nu wel goed geregeld is. Te vergeefs dus. In veel Nederlandse ziekenhuizen komt de komende jaren een buurtzorgpension. Daarmee opent het Financiële Dagblad. Zo'n pension is een soort hotelafdeling... waar patiënten na een ziekenhuisopname kunnen revalideren. Ook kunnen zieken die thuis worden verzorgd hier tijdelijk terecht... om zo hun mantelzorgers te ontlasten. Het is de bedoeling dat er binnen vijf jaar zo'n 20 tot 30 vestigingen zijn. De Duitse Financial Times heeft op de voorpagina... een groot waarschuwingsetiket laten afdrukken. In zwarte kader staat er, vlak onder de titel van de krant... 'De waant. Deze, zeitung, deze zeitung enthoudt islamkritische teksten. Met andere woorden, de krant kan islamkritische teksten bevatten. De waarschuwing komt uiteraard naar aanleiding van de onrust... die is ontstaan na de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Enkelbanden voor elektronisch toezicht op delinquenten worden te weinig toegepast. Daardoor zijn de kosten voor gedetineerden onnodig hoog. Dat zegt Reclassering Nederland in de Volkskrant. De krant heeft uitgerekend dat een dag detentie 217 euro kost... terwijl een elektronische enkelband met toezicht 50 tot 70 euro per dag is. Sommige rechters en officieren van justitie vinden dat de enkelband nauwelijks een straf is. Maar na een proef onder rechters en officieren die de band hebben gedragen... werd erkend dat de beperking en psychische druk wel heel groot zijn. Digitaal elektrische controle moet het gebruik van elektronische enkelbanden nu verdubbelen. Vandaag vanuit de Kroning in Amsterdam: vrijdagmiddaglaag.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 Macro, Ariel wasmiddel, 2 flacons of 1 pak van 37,98 voor 18,99 euro. Dit is Radio 1.